12 uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. Goedemiddag in de persabunde, zometeen. Handballegende Lambert Schuurs, Record International. En direct na 12 acteur Robert de Hoog. Hij dook in de bijzondere wereld van de Zuidas en is te zien in de gelijknamige televisieserie. De uitgebreide NOS-journaal over de aanslag in het Duitse Münster. Juris de bij die aanslag zijn gisteren ook twee Nederlanders gewond geraakt. Een van hen verkeert in kritieke toestand... zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gistermiddag reed een busje in op een terras. Daarmee kwamen twee mensen om het leven. Correspondent Bo Heijmensen in Duitsland. Bo, wat is er bekend over de gewonden... In totaal zijn er zo'n twintig mensen gewond geraakt... onder wie dus die twee Nederlanders. Zij liggen nog in het ziekenhuis in Münster. Het aantal doden is gisteravond al naar beneden bijgesteld. In totaal dus drie doden, inclusief de dader. Er is ook al meer bekend over de twee slachtoffers die zijn overleden. Dat zijn twee Duitsers. Het zou gaan om een man van 65 en een vrouw van 51. Ja, de dader is dus dood. Wat kun je ons over hem vertellen? Ja, De Duitse politie heeft inmiddels bevestigd dat het inderdaad gaat om een 48-jarige man uit Münster. De man zou psychische problemen hebben gehad. Uh, nou, hij heeft zichzelf dus na de daad doodgeschoten in zijn busje. In dat busje heeft de politie ook nog illegaal vuurwerk en een nepwapen gevonden. Uh, wat wel interessant is, de politie heeft vandaag bekendgemaakt dat hij alleen heeft gehandeld. Er zouden dus geen andere daders zijn. Dat werd eerst nog gedacht. Hè, er was nog een gerucht dat er misschien meerdere op de vlucht zouden zijn. Maar de politie heeft vandaag bekendgemaakt dat het zou dus om een. In één link gaan. Ja, ze hebben zijn huis ook doorzocht. Uh, wat is daar allemaal gevonden? Ja, ook daar is zwaar vuurwerk gevonden en een onklaargemaakte Kalashnikov. De dader blijkt dus meerdere wapens in zijn bezit te hebben gehad. De grote vraag is en blijft natuurlijk wel wat zijn motief was. Dat is nog steeds onduidelijk, dat weten we nog niet. Het onderzoek daarna loopt nog. Wel heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat noord rijn westfalen gezegd dat er geen aanwijzingen zijn voor een terreurdaad. Hoe is het nu in Münster? Ja, in Münster, uh, op de plek is uh, de plek is afgezet uh, van de aanslag. Uh, in de buurt verzamelen wel steeds meer mensen zich. Er worden bloemen neergelegd. Er worden kaarsjes aangestoken. Uh, mensen die met elkaar praten over wat er is gebeurd. Uh, weet wel, Münster is een kleine gemeenschap. Veel mensen kennen elkaar. Dus dat rouwt uh, om wat er is gebeurd. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een stralende lentedag in Münster. Uh, net als in Nederland. Het is daar zelfs nog iets warmer. Dus mensen zitten ook al wel weer op het terras. Dat deden ze zelfs gisteravond al weer, begreep ik. Uh, nou, dat is dus tot zover het normale leven. Ondertussen gaat dat onderzoek dus gewoon door. Hopelijk horen we daar straks. Ik meer over, want over een paar minuten is er een persconferentie... van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken... en de minister-president van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En hopelijk kunnen zij ons iets meer vertellen... over de achtergrond en over het lopende onderzoek. We gaan het horen. Dankjewel, correspondent Bo Heimensen. Het Syrische bewind zou een aanval met chemische wapens hebben uitgevoerd... op Douma, de laatste stad in Oost-Ghouda... die nog in handen is van de rebellen... Volgens meerdere medische hulporganisaties zijn een ziekenhuis en een gebouw vlakbij met gifgas aangevallen en vielen daarbij tientallen doden. De berichten zijn niet bevestigd. Het Syrische regime ontkent en heeft het over nepnieuws. De Verenigde Staten spreken over zorgelijke berichten. Als die kloppen vragen die om een onmiddellijk antwoord van de internationale gemeenschap. Laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Na de rellen van gisteravond in Utrecht zijn supporters van ADO... straks niet welkom bij de voetbalwedstrijd tegen FC Utrecht. Burgemeester Van Zanen van Utrecht heeft besloten dat het uitvak wordt afgesloten. Meneer Van Zanen is aan de telefoon. Uh, bent u er bang voor dat het vandaag opnieuw uit de hand loopt? Ja, nou, het was uh, gisteravond weer ja, onacceptabel gedrag. Mensen in gevaar gebracht, welschoppers uh, echt te treurig voor woorden... Ja, ik heb dus vannacht al besloten vanmiddag geen uitsupporters van ADO bij die wedstrijd. Het moet gewoon een leuke sportieve wedstrijd zijn. Dit was wangedrag, onacceptabel. Is dat echt een voorzorgsmaatregel of hebben jullie aanwijzingen dat die hooligans uh, wat met elkaar hebben afgesproken? We hebben aanwijzingen dat ze gisteravond dingen hebben afgesproken. Anders kom je niet naar Utrecht toe in een bus, notenbenen, op verschillende plekken in de stad. Dertig aanhoudingen, dat is ook niet zomaar. Je brengt andere mensen die gewoon uit zijn of liggen te slapen in gevaar... Uh, ja, dit is te treurig voor woorden. En uh, vanmiddag ga ik geen risico's nemen. Hadden die ongeregeldheden van gisteren voorkomen kunnen worden? Nou, kijk, er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft adequaat, en snel en doortastend kunnen optreden. We hadden informatie dat er of vorige week of vrijdag... Uh, maar het is dus gisteravond geworden... dat er wellicht uh, ongeregeldheden zouden gaan plaatsvinden. Uh, ja, er kon snel worden opgetreden, maar meer dan dit... ja, dat konden we niet voorzien. Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht was dat. Dank u wel. Vorig jaar zijn er in Nederland 400.000 cosmetische behandelingen uitgevoerd. Dat meldt het Erasmus Medisch Centrum. Bij zo'n 250.000 behandelingen werd er botox ingespoten... en ongeveer 140.000 keer ging het om fillers. Het gaat bijvoorbeeld om het opspuiten van lippen... het vullen van rimpels of het extra aanzetten van een kaaklijn. Premier Rutte en andere leden van het kabinet... zijn begonnen aan een handelsreis door China. Er gaan ook vertegenwoordigers mee van zo'n 165 Nederlandse bedrijven. Nederland hoopt te profiteren van de handelscrisis tussen de VS en China. Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt de timing perfect. In Japan is een man opgepakt die zijn kind meer dan 20 jaar in een kooi hield. De zoon is inmiddels 42 en zou al in zijn puberteit zijn opgesloten... Volgens de vader was die jongen onhandelbaar vanwege een geestelijke beperking. De zoon zit nu in een zorginstelling. Het NOS-journaal. In Rotterdam naderen de hardlopers van de marathon de finish op de koolsingel. Floris van Hoorn, zijn ze er bijna? Ja hoor, en het is een spectaculaire ontknoping van deze 38e editie hier in Rotterdam. Ze zijn inderdaad al in de buurt van de winkels, de Koolsingle. En het zijn natuurlijk de Afrikanen die domineren. Maar wat vooral uh, duidelijk is, het is een strijdmarathon geworden. Een gevecht wat eerst leek te worden gewonnen door uh, de Ethiopiër Kusekin. Maar uiteindelijk is dan een debutant uit Kenia, Kenneth Kipkemoi die op het eind opkwam draven. En iedereen voorbij ging en nu afgaat op de streep. In zijn eerste marathon gaat hij weer in Rotterdam. En dat is toch een marathon met aanzien, ook al is het niet een van de grote, de majors, zoals ze dat dan noemen. Hij gaat uh, richting een uh, hele mooie tijd. Geen parcours Dat wisten we al van tevoren, hoor, dat dat er niet echt in zat. Maar hij gaat wel onder de 2 eindigen en dan zal de tijd uitkomen op 2 Kan nog een beetje gecorrigeerd worden. Een hele mooie tijd hier in Rotterdam, maar vooral ook een hele mooie marathon, een hele spannende marathon met vooral in de slotfase heel veel strijd tussen de Afrikanen. Een bijrol, maar ook wel een beetje een treurige bijrol... voor uh, Kalitschukut, de enige Nederlandse troef. Hij wilde onder de 2-10 lopen, dat uh, lukte niet. Uh, eerst was hij al betrokken bij een valpartij. Dat was na een uh, meter of twee al struikelde hij. Hij stapte op de hak van waarschijnlijk één van zijn hazen. Kwam ten val, leek nog wel zich goed te kunnen herstellen. Maar uiteindelijk ging het helemaal mis. En ongeveer een, uh, een kilometertje of uh, vier voor het einde... moest hij huilend opgeven. Net als vorig jaar, toen moest hij de strijd ook staken... Nu opnieuw, maar de emoties waren nu veel heviger bij Choukoud. Die dus opnieuw een marathon niet uitloopt. Dat is dan een smetje, maar voor de rest was het een mooie strijd hier in Rotterdam. Met de Keniaanse winnaar Kenneth Kipkemoi. Dankjewel, Floris van Hoorn. Van hardlopen naar wielrennen, want de renners zijn onderweg... voor de Wieleklassieker Parijs Roubaix. Vorige week was er een historisch moment voor het Nederlandse wielrennen... met de overwinning van Nicky Terpstra in de Ronde van Vlaanderen. Terpstra is vandaag ook weer een van de favorieten voor Parijs Roubaix... en hij loopt dan ook rond met een goed gevoel. Maar ik ben altijd wel... Uh, ...reel ontspannen zo hier in Coppénia voor Parijs-Rubé. Altijd meer dan de Ronde van Vlaanderen al jaar in jaar uit. Ik weet niet waarom, maar ik heb er goed zin in. Is er toch uh, wat Frans bloed in je misschien? Nou, dat denk ik niet, maar... Uh... Ja, dit is gewoon zo'n speciale koers en ik vind het überhaupt al gaaf om er gewoon, gewoon te starten. En, uh, en dat we nu uh, ja, weer de grote kansen hebben zijn, dat maakt het extra speciaal natuurlijk. Als je naar jezelf kijkt, ja, je, je, kun je het zo omschrijven? Zit jij op een roze wolk in een week als deze? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, dat, uh, maar maar dat, uh, sommige momenten uh, dat moet je wel... Wel onthouden van hey, eh, parijs bed komt er nog aan. Dat is eigenlijk mijn hoofddoel dat ik aan deze voorjaarscampagne starten uh, Het voorjaar is al geslaagd, maar we hebben nog wel even Parijs-Hubert te gaan. Dus we moeten er wel op blijven concentreren. Ik zit vol vertrouwen en, uh, en ik heb er gewoon zin in. En, uh, ja, de omstandigheden zijn, uh, zijn gewoon ideaal. Nicky Terpstra was dat in gesprek met Steven Dalebout. Het weer, veel zon, maar in het westen wat hoge bewolking. In Zeeland een enkel buitje. Het wordt maximaal 18 tot 23 graden. Ook morgen veel zon, maar wel een paar graden koeler. Het nieuws was dat met Yuri Stubenitski. Na de reclame, acteur Robert de Hoog over de wereld van de wetboeken... die hij zich eigen moest maken voor de nieuwe advocatenserie Zuidas. Welke kant gaat Hongarije op na de parlementsverkiezingen van vandaag? In VPRO Tegenlicht: een geschiedenisles om de toekomst beter te begrijpen. Ligt de toekomst van Europa in het oosten? Vanavond 5 over 9, NPO 2, VPRO Tegenlicht.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 Want het wordt eindelijk barbecue weer. Dus snel naar Macro voor onze superscherpe barbecue-aanbiedingen. Echt alles voor de perfecte barbecue vind je bij Macro. Zoals dit weekend, zeebaars, 2 plus 1 kilo gratis. Dat is 3 kilo voor 18 euro. Kijk op macro.nl. Alleen vandaag nog smartphone-actieweken bij Vodafone. Met kortingen en vele andere voordelen. Zoals de Samsung Galaxy S8. Met een Harman Kardon speaker van 229 euro cadeau. Ontdek het op Vodafone.nl Is het normaal dat een dating-app al mijn Facebook gegevens wil hebben? Nee hoor, en het is ook helemaal niet nodig. E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op één. NPO Radio 1. Max. Welkom bij deze preschool de preschoolfestie. En heilige school. Show us. Met Golvert van Brakel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag en goedemiddag Robert de Hoog, acteur. Momenteel, momenteel te zien in de nieuwe advocatenserie De Zuidas... over een uh, advocatenkantoor in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij zaten net met elkaar de, het nieuwste luisteren... hoorden we over die aanslag in Münster. En jij zei, ja ik was in Londen toen daar die aanslag was. En ja. dat was bevreemdend. Ja, het was bevreemdend omdat wij uh, kregen... Uh, ik kreeg via de en dat was ook heel raar, ik kreeg via de NOS berichten op mijn telefoon dat er een aanslag was in Londen. Maar van de Londense media was dat nog niet. Dus je, het is heel raar om te zien dat het buitenland dat dan eerder oppikt. En als je daar de straat op ging wa waren mensen gewoon bezig met hun eigen, eigen ding. Je merkte helemaal niet dat er iets verschrikkelijk had plaatsgevonden daar om de hoek. Want ze waren gewoon aan het telefoneren, op de te aan het lachen op het terras. Ja, je merkte echt niet dat daar net een aanslag uh, had plaatsgevonden. En jij dacht niet, hup, wegwezen? Nee, ja, ik, ik hoorde helikopters. Dus ik dacht, wat, wat gebeurt er in godsnaam? Zijn wij wel veilig hier? Maar dat was dus blijkbaar wel. Zo, ja. Want je ziet hier, Ik welkom zie ja. op de perstribune van Max. Twitter mee met hashtag de perstribune. De kop is af van twee uur media en sport op NPO Radio 1. De perstribune met aan tafel. U hoorde hem net al, mediagast acteur Robert de Hoog. Straks naar één sportgast, Lambert Schuurst. En denkt u, waar ken ik die naam van? Hij was record international. Is dat nog steeds bij het handbal? <laughs> Verder doen we live verslag van de gewelddadigheden bij Utrecht. Eh, ADO en er is rennen natuurlijk de wedstrijd weer. Op deze zondagmiddag Parijs-Roubaix. En oh ja, de media van een Nederlandse autosportlegende. Robert de Hoog, onze gast. Sinds vorige week te zien, ik zei het, in Zuidast, Een uh, tv-serie over een prestigieus advocatenkantoor in uh, Amsterdam Zuid. Um, maar daarvoor ook in talloze andere series en films. Nu speel je bij het toneel op Amsterdam. En we kennen je uit Nova Zembla, uit Feuten. Maar je begint tien jaar geleden, 18 jaar was je. En je won een Gouden Kalf. We hebben een acteur ontdekt van wereldklasse. Een van wie iedere regisseur droomt ooit over hem te kunnen beschikken. Deze acteur kruipt zo in de huid van zijn personage... dat de expressie van gevoelens meteen op het publiek overslaat. De jury kent het Gouden Kalf voor beste acteur 2008... dan ook met veel genoegen toe aan... Robert de Hoog voor zijn rol in Skin. Ik wil Anro Smitsman ontzettend bedenken, bedanken. <tie> Anro, je bent een fucking groot voorbeeld voor me en ik hou van je gast. En deze is zeker ook voor jou. Ik wil mijn papa, mijn mama en mijn zusje ontzettend bedanken. Mijn oma, mijn opa, mijn tante, mijn mijn nichten. Ik wil Oscar, Oscar Aarts, Kees Aarts ontzettend bedanken. Ik wil de hele toneelschool Amsterdam ontzettend bedanken. <tie> Ja, de op Amsterdam, Met ontzettend bedanken was cynisch waarschijnlijk, want je was niet aangenomen. Nou, ik was toen net aangenomen, ik zat oh. net een week daar uh, op school. Ja, grappig om dit weer uh, om terug te horen, het is lang ja, geleden. Een broekie was je, 18 jaar, en ja. dan win je een gouden kalf. Ja, ongelooflijk. Je hebt wel eens gezegd, het bracht niet het beste in me boven. Nee, nou ja, als je zo jong bent en zoveel succes hebt... ik geloof sowieso niet in het, in het idee van de beste acteur. Ik denk dat je als sporter wel de beste kan zijn... maar als acteur ligt dat toch net iets anders. En als je zo jong bent en je wordt gebombardeerd tot beste acteur van dat jaar... ja, dan ga je een beetje naast je schoenen lopen, althans ik... Want wat gebeurde er? Nou goed, ja, je omgeving verandert. Ik zat dus op de toneelschool. Daar zei iedereen van ja, maar jij zit al in de beroepspraktijk. Dus uh, die school, nou ja goed. Da daar ging ik ook een beetje naast mijn schoentjes lopen. En wat uh, deed je dan naast je schoen lopen? Nou gewoon, je wordt heel erg zeker van je zaak. Terwijl je gewoon eigenlijk nog heel weinig weet. Ik bedoel, wat kon ik nou op die leeftijd? Ik, ik bedank Hanro Smitsman in mijn speech. Ja, de regisseur. Terecht. Ja, de regisseur. En die heeft mij zo ongelooflijk goed gestuurd en begeleid. En wij vonden elkaar gewoon op die set. Uh, maar ja, ik, ik, dat was mijn eerste film. Ik had echt nog geen flauw idee wat ik daar aan het doen was. Maar je gaat niet bedanken voor een Louis Dore, toch? Tegen de tijd dat je hem verdient. Nee, dat zal ik zeker niet nee, doen. Nee, okay. Wereldklasse nee. lijkt me wel een etiket inderdaad waar je onder gebukt kunt gaan. Ja, nou ja, goed, dat is ook wel abstract. Ik bedoel, ja, dat... Ja, maar het is wel. Ik bedoel, beter kan niet. Nee, beter kan niet. Nee, maar ja, ik denk dat het voor die rol, uh, dat ik gewoon heel goed was voor die rol. Maar ik denk gewoon sowieso als jong mens dat je nog moet ontwikkelen. Mm. Ik denk dat je, zeker als acteur, hoe rijper je wordt, hoe beter je wordt. En uh, ja, die film is een ontzettend mooi document. Uh, in, in, een, in een periode van mijn leven waarin die rol heel goed bij mij paste. Maar voor de rest zegt dat ook weer niet zo heel veel. Nee, ja, want het gaat over een jongetje die de verkeerde kant op gaat, eigenlijk. Uh, en je zegt, eigenlijk past hij niet bij mij? Want dat was de kans dat dat ook met mij zou gebeuren in die tijd? Ja, nou, het was vooral een rebellerende jongen. Een jongen die tegen alles inging wat men hem opdroeg... en um, um, zijn eigen uh, uh, leven wilde neerzetten, maar dat niet kon... omdat hij geen steun kreeg van andere mensen. Nou, dat had ik ook wel. Op school kreeg ik geen steun, werd ik niet begrepen. Ik was een drukke, onrustige jongen die niet begrepen werd. Dus ging rebelleren. En ik denk dat die leeftijd en die rol perfect bij elkaar aansloten. Het was echt een fase waar ik me ook in bevond op dat moment. Want uh, wat voor dingen deed je dan op school? Dat rebelleren? Nou ja, uh, school skippen met foute vriendjes. Uh, dingen gaan stelen. Uh, uh, spijbelen. Uh, uh, uh, je niet aan de regels houden. Dat soort dingen. En gewoon zoeken naar wie ben ik nou eigenlijk. En wat wil ik in het leven. En waar sta ik voor? Had je een risico gelopen de verkeerde kant op te vallen? Ja, nou ik denk als kind niet was gekomen. Was het anders met mij afgelopen, ja. Ja, Want wat, wie zat er dan tegenover ons, denk je? <laughs> uh, uh, nou, dat weet ik niet. Uh, uh, um, um, ja, dat zou zomaar een filiaalmanager van een supermarkt kunnen zijn, bij oh. wijze van spreken. Of, uh, um, ik geloof dat je... Ik, bedoel, ik kom uit een heel goed gezin en ik heb een, een, heel, een hele fijne jeugd gehad. Dus het was wel goed gekomen, maar qua acteren niet, denk ik. Nee, maar je was ook een kleine crimineel, was ook nog mogelijk geweest. Nou, dat denk ik dan ook weer niet, want bedoel, dat, dat hadden mijn ouders niet laten gebeuren. Maar nou ja, goed, het was wel een stuk moeilijker geworden voor me. Jij speelt nu in de, in de serie Zuidas, Edwin de Keizer, dat is een gedreven jonge advocaat. Die graag partner van het clubje advocaten wil worden. Een fragmentje waarin je jezelf voorstelt aan de hoofdpersoon. Dat is de advocaatstagiair Sabia. Mag ik een observatie met jou delen? Ja. Jij hoort hier niet. Meen jij dit nou? Nou, je ziet er niet uit als de rest. Nee, uh, jij bent jezelf. Ja, uh, wie niet? Nou, ja, de vraag is alleen: wil je hier wel bij horen? Voordat je het weet, ben je net zo'n ijsgolf als mijn collega's, niet? Heeft die deur over ijskonijnen, hè? Ik zou juist voor hem moeten waarschuwen. Het is een wolf in schaapskleren. Met andere woorden, welkom bij VD en Scherm. Ben jij me nou aan het werven of aan het versieren? Beide. De vraag is alleen in welke volgorde. <tie> <tie> <tie> Hoeveel van jezelf zit in zo'n rol? <tie> We hebben net even een beeld gekregen van de, de, de jonge, licht ADHD-achtige, onrustige, uh, bijna acteur. Ja, nou, ik, ik zou wel iets meer willen zijn zoals de zekerheid die, en de bravoure die deze man heeft. Dat heb ik zelf absoluut niet. Dus daarom was het wel extra leuk om dat te spelen. Maar nee, zo, zo zou je mij niet zo snel me zien gedragen in het dagelijks leven. Nee? Nee. Wat mis je daarvoor? Um, nou, ik ben, ik, ben, ik ben toch vrij onzeker over mezelf in veel dingen. Dus uh, zo zeker als hij is, uh, ben ik zeker niet. Um, ja, en het is gewoon ook het sfeertje wat meer in die wereld hangt... dan in de acteurswereld, denk ik. Althans, of ik ben heel naïef. Maar um, ja, dit zijn toch jongens die, die zo uh, groot worden... en die zich op de, door dit soort gedrag opwerken naar een hoger plan. En dat is niet uh, in mijn wereld zo. Maar hoe, hoe, hoe betreed je dan die wereld? Ik bedoel, hoe bereid je je voor op zo'n rol? Nou, ik ben naar rechtszaken geweest. En ik ga dan inhoudelijk in, in, in, is dat veel te moeilijk. Dat kan je niet volgen. Dat, gaat over de, ook, dat is ook weer heel abstract. Ik was bij een rechtszaak, dat ging over 300 miljoen. En de ene wilde dat niet aan de andere betalen. En daar ging dan die rechtszaak over. Dat je ook denkt, ongelooflijk, 300 miljoen. Kan je een heel land van te eten geven. Maar ik ging vooral kijken naar hoe die mensen zich, uh, nou, hoe ze zich gedragen. Hoe ze uh, dingen opschrijven. Hoe ze zitten achter een tafel tijdens het pleiten. Uh, hoe ze hun mappen neerleggen. Uh, hoe ze naar elkaar kijken. Wat voor een Dragingen ze hebben en, visie. en wat zie je dan? Nou, ik, ik, ik observeerde één meneer die um, uh, ontzettend kalm en wel bespraakt zijn pleidooi voerde. Maar onder zijn tafel gingen zijn benen helemaal te keer. Mm. Die bewogen op en neer, tikken met zijn voeten en zijn pen bewoog. Toen dacht ik van nou, dat vind ik best wel interessant om, om over te nemen en om in aan je karakter te geven. Dat soort kleine trekjes. Maar jouw vader was advocaat. Ik bedoel, je had het ja. bij huis? Ik had het bij huis, ja zeker, maar mijn vader is al heel lang geen advocaat meer. En ik vond het gewoon heel prettig om het te zien, om het echt even mee te maken. Mm. Ik kan met mijn vader wel, mijn vader is inhoudelijk ijzersterk. Dus daar kan ik met hem over spreken. Maar die gedragingen die wilde ik zelf zien en ook op de Zuidas. Want het is toch echt een andere wereld. Het is geen strafrecht. Het is, het is, het is echt, die, ja die wereld daar is zo'n ge gesloten geheime wereld. Wat zie je dan? Want de Zuidas, he, daar, daar zitten al die advocatenkantoren In de Volkskrant lazen we dat daar ook uh, hele busladingen, vrouwen vanuit de Provincie komen om een man te scoren. Afgelopen en, zaterdag. Ja. Ja. Heb je dat ook gezien? Ben je daar naartoe gegaan, naar zo'n zo kroeg daar? Nou ja, dat is dus nog, dat is vrij gesloten. Want al die kantoorgebouwen, als jij bijvoorbeeld een bankgebouw inloopt, wat daar zit, dan word je meteen gestopt. Als je daar niet een pasje hebt of als je niet kan identificeren van ik hoor, moet hier zijn, dan, dan kom je er niet in. Dus dat is vrij afgesloten. Maar de schrijvers die deze serie geschreven hebben, dat zijn drie meisjes die daar echt gewerkt hebben. Die konden ons de in, in, ins en outs van die avonden wel vertellen. En dat gaat er heftig aan toe. Namelijk, wat gebeurt er? Nou ja, goed. Ze zeggen, ja, je, de, ik ben zo, een van die meisjes zei van ik ben wel eens de dag later wakker geworden in het kopieerhok. Niet meer wetende wat ik nou precies gedaan had. Want, te veel gedronken? Te veel gedronken. Maar of gedrogeerd, wat bedoel je dan? Nee, ja, te veel gedronken. Het gaat gewoon heel erg ver. En ook in de serie wordt ook gezegd... je moet op de vrijdagmiddagborrel zijn, want daar gebeurt het. Ja, daar maak je, Ja, daar maak je je netwerk, daar zie, zie je de partners... daar kan je indruk maken op een andere manier dan alleen in een zaak. Dus je, moet je, je ziet daar gewoon een ongelooflijke prestatiedrang... en vooral al die jonge mensen moeten zich bewijzen. Want er staan zo weer veertig andere mensen klaar... die je plek willen overnemen. Ja, is dat niet hetzelfde als eigenlijk... In de acteurswereld? Ja, maar dit is een veel gejaagdere wereld. Een acteurswereld. Een acteur zie ik ook als een mooie wijn. Die moet rijpen, je moet, je, je moet groeien. Je, op een gegeven moment word je beter en sta je sterker in je eigen schoenen. Hier heb je gewoon die tijd niet. Je moet beuken, beuken, beuken. En het gaat om zoveel geld. En als je daar binnenkomt... Uh, die jonge mensen verdienen al 250 euro per uur. Dus je moet dan ook nog maar eens... Uh, ja, als je zoveel geld verdient, ga dan maar eens realiteit uh, uh, bij jezelf houden. Je gaf net een beeld van, uh, van een echte advocaat... die uh, er stoer en zeker uitziet... maar onder tafel toch trillende benen heeft. Hè? Ja. Dus de man is ook gespannen, of de vrouw. Het maakt niet uit om wie het gaat. Hoe vond je het om zelf te pleiten? Ja, fantastisch. Ik Want vond... je hebt, een, je hebt ja. een gehoor, hè, dan? Het is, ja. net denk ik. Ja, het is net toneelspelen, denk ik. Het is net toneelspelen, ja. Maar het is ook de toon waarin... Uh, ik ging ook heel erg letten op hoe praat... Nou, praat iemand zo... Uh, um, ze praten niet alsof ze een Shakespeare-monoloog brengen. Het is heel wel over... Dat vind ik ook altijd zo knap aan advocaten in talkshows. Als die een vraag krijgen, dan denken ze bijna altijd even vijf seconden na... Wat ga ik hier nou op antwoorden en wat is nou verstandig om nu te zeggen? En het is ook improviseren, maar het is niet zoals in Amerika... dat je een toneelstuk moet opvoeren voor een jury. Dat is hier niet zo. Nee, maar zou het toch niet aardig zijn om iets meer show aan, de, aan de, de pleiterij te geven? Zeker. Het maar, maar... Mag, ook, mag ook leuk zijn voor de publieke tribune. A ja. Aangenaam om Nou ja, Maar kijk maar naar de zaak Holleder nu. Daar, daar staan de mensen om vier uur s'nachts wel ja. in de rij... Om, om die zaak bij te wonen. En dat is ook een groot... dat is bijna een tragedie, een familietragedie. Uh, die, die heeft die vermoord en die krijgt nog... dat is ongelooflijk spannend. Maar je verliest tegelijkertijd ook wel de realiteit... dat het ook wel over moordenaars gaat... en over mensenlevens. Het is wel interessant dat, hè, dat jij zegt... want je hebt waanzinnige mooie rollen... je hebt dat gouden kalf verdiend... je staat nu weer in allerlei series bij toneel op Amsterdam en dat je zegt, maar ik ben niet zoals zo'n advocaat... want ik ben eigenlijk heel onzeker. Waar ben je dan onzeker nog over? Ja, nou, toen je net die vraag stelde over... gauwkalf, wat gebeurt er dan met je? Toen was ik heel erg zeker. Maar ik, ik, ik, ik vind zekerheid vind ik niet, ik, dat vind ik niet zo veilig. Ik vind onzekerheid veel veiliger. Omdat je blijft nadenken over... goh, wat kan er nou nog beter? Of wie ben ik nou zelf? Of wat voor verhalen wil ik vertellen? En het is tegelijkertijd ook verschrikkelijk. Want in het begin bij het toneel op Amsterdam... als ik dan applaus ging halen... was ik zo onzeker of ik het wel goed had gedaan... dat ik altijd dacht, ja, ze klappen voor iedereen... maar voor mij klappen ze niet... Ja, maar ik vind dat wel een, een, betere, uh, uh, een beter ding ja. om te hebben... dan heel zeker zijn en denken van... Ah, ik, ik loop er allemaal wel doorheen, dat ja. is allemaal wel goed. Want nee. het brengt iets. Het brengt dat je wil blijven doorleren. Ja, en ik vind ook dat je moet blijven doorleren. En daarom vind ik Toneelgroep Amsterdam ook waanzinnig voor mij geweest... als jonge acteur, omdat het zo'n goede leerschool is. En je ziet ook gewoon... Nou ja, ik dacht, Hans Kesting die komt zometeen oplopen en die doet het wel even. Maar daar zag ik ook onzekerheid. Die weet het ook nog niet in het repetitielokaal. En uiteindelijk vindt hij een weg waardoor hij geniaal is in de voorstelling. Maar die onzekerheid heeft mij heel veel gebracht en heel veel geleerd. En ac accepteren oudere acteurs uh, hun onzekerheid in de aanwezigheid van de jongeren? Ja, je leert je er wat. Je, ja, zeker. Je ziet ook namelijk hoe ouder je wordt, dat je de Je verzet je er minder tegen. Je accepteert gewoon die onzekerheid. Ja. En we weten het allemaal niet. En we gaan met z'n allen op zoek. En dan vinden we iets waar we dan zeker over kunnen zijn. En zij blijven, daarom zijn zij ook zo waanzinnig. Zij blijven kwetsbaar. Had je je gouden kalf liever nu gekregen dan op 18-jarige leeftijd? Ehm. Um, nou, ik heb, ik heb dat kalf echt gezien als een aanmoedigingsprijs. Van dit is de goede weg. En ik heb nu iets gedaan waar ik blijkbaar heel goed in ben. En daar moet ik op door. Maar het is natuurlijk wel heel fijn als je hem krijgt. Als je, nou ja, ik ben nu tien jaar aan mijn carrière aan het bouwen. Als ik er nu één zou krijgen, zou dat een sterkere bevestiging voor me zijn. In plaats van dat je zo jong bent. Wij vragen onze gasten, Robert, altijd een historisch mediafragment te kiezen. En jij uh, koos voor de legendarische James Bond. Uh, ja. Bijvoorbeeld voor deze. A nice girl like you doing in a place like this. Bond is back, grabbing love where he finds it. 007. van on... you must do everything in Japanese style. Everything. Uh, Sean Connery hè, uh, yeah. als Bond hè, niet Daniel yeah. Craig of Roger Moore, jij kies echt voor dit waarom? Ja, omdat ik ik, ik, mijn oom en tante, waar wij vroeger wel eens logeerden... hadden een grote kast met allemaal videobanden erin... waar wij niet aan mochten zitten. En dan sloop ik, uh, s ochtends vroeg als iedereen nog sliep, naar beneden. En dan ging ik toch kijken wat op die videobanden stond. En het eerste wat ik toen zag was You Only Live Twice... waar we net een fragmentje van hebben gehoord. En dat verwonderde mij zo als jonge jongen. En toen dacht ik alleen maar, dit wil ik zijn. En dan niet, ik wil geheim agent worden, maar dit wil ik spelen. Dit lijkt me waanzinnig om in zo'n film te spelen. Um, en ook ja, de charme en de humor die de oude James Bond films nog hebben. Ik vind dat het nu iets te veel normale actiefilms geworden zijn. Maar ja, dat zijn toch ongelooflijk waanzinnige films... waar de wereld nog steeds langslopende filmreeks ter wereld. Heb je ook nagedacht waar, wat het dan was voor je? Waarvoor je dacht, dat wil ik. Nou ja, die transformatie, het leek me zo spannend. En ik vond het zo stoer. En ik vond het ook met die vrouwen, want wat gebeurt er nou eigenlijk? Je ziet James Bond eigenlijk nooit... Uh, verder gaan dan zoenen en over elkaar heen rollen. Daar blijft het wel een beetje bij. Um, en ja, het is gewoon, het is gewoon <laughs> een stoere jongenswereld. Een cowboy, cowboywereld. En, om, en ik, je ziet ook de grootte van dat soort films. Met vulkanen waar dan raketten in verborgen zitten. Ja, dat vond ik waanzinnig spannend. Ik las dat jij op school gepest werd. Uh, onder andere vanwege je ja, haar. Ja, klopt. Um, is, is dan het... Uh... Het, het dromen van een acteurschap ook een escape om, uh, om iemand anders te worden? Te willen zijn tijdelijk? Nou... Ja, ik zit ook wel ja, wat te psychologiseerden. Nee, de, maar, nee zeker. Nee, dat kan dat ik me heel ik goed voor voorstellen. Gareerd. Voor mij was acteren um, op dat punt in mijn leven een plek waar ik gewoon mezelf kon zijn. En waar ik niet aan werd gekeken op mijn uh, rode haren, waar het toen voornamelijk over ging. Het liedje luide, rood haar is biggetjes haar en biggetjes haar is lelijk. Dat werd uh, gezongen voor mij in de klas. Oh ja, nooit. Hoe gaat dat dan? Ja, gewoon zoals ik het zeg. Rood haar is biggetjes haar biggetjes haar is lelijk. Dat zongen ze dan. Totdat mijn moeder zei, dan moet je gewoon het liedje zelf mee gaan zingen. Dat heb ik toen één keer heel hard gedaan. Daarna werd het nooit meer gezongen. Maar denk je nu, uh, ik heb ze allemaal in de zak. Ik hoop dat ze een keer in de zaal komen kijken. Dan moeten ze voor me klappen. Nee, of, helemaal uh, niet. Gaat dus niet zover? Zo zo nee, ik denk, uh, ja goed. Um, nee, zo denk nee. ik niet. Het heeft me alleen maar sterker gemaakt. En het heeft mijn karakter gevormd. Dus ergens ben ik ook wel dankbaar voor. En ik ben eigenlijk ook wel blij dat het... Ik bedoel, dat was geen tijd met social media... waar het nog tien keer heftiger is nu. Ik denk dat het als kind nu veel zwaarder is dan toen. Maar goed, ja, het vormt wel mijn karakter op een positieve manier uiteindelijk. Twee uur media en sport in de perstribune. En we gaan nu luisteren naar die media-favorieten... van een legendarische Nederlandse autosporter. Young baby, De media-favorieten van... Ik ben Gijs van Lennep en ik heb vroeger heel veel in race gezeten. Ik heb 250 wedstrijden gereden, maar dat is heel lang geleden. Ik bekijk het nog steeds heel goed, dus hou me er wel mee bezig. Er gaat geen dag voorbij of ik surf even naar deze website. De F1 Today, om er maar eens een te noemen. F1 Today, dat is alles over Formule 1. En het leukste vind ik eigenlijk wat de commentaren van de mensen zijn. Die daarop reageren. Er komt dus een uitspraak over iets. En daar kan je dan onderkijken wat iedereen dan daarop twittert, zeg maar. Ik doe er zelf niet mee, maar dan lees ik dat. En dat is wel grappig, ja. Welke papieren, kranten en tijdschriften leest u? De Telegraaf, dat lees ik elke ochtend. Heel graag in mijn bedje even nog. Hè. Altijd gehad. Het is het nieuws van ons land. De Telegraaf. Ja, dat is een beetje rechtse krant. En daar hou ik wel van. Bent u een radioluisteraar? Nou, er is er eigenlijk maar één zender, en dat is BNR Radio. BNR Nieuwsradio, de ochtendspit. Die hoor ik uh, heel graag. Bas van Werven. hele goede Bas van Werven, als ik zal vroeg in de auto een keer ja, zit, is dus niet zo vaak. Nu is het nog waardeloos weer buiten, echt, het wordt nat maar. Bas die ken ik heel goed, want die doet bij mij in mijn rally, de Gijs op Legend Rally, voor het goede doel, doet hij de veiling. En hij is ook autogek, dus dat vind ik leuk om te horen. Prettige stem en hij heeft goede dingen. Wat zijn uw tv-favorieten? Ja, het nieuws natuurlijk. En uh, als er series zijn. Kijken we ook wel series. Victoria bijvoorbeeld. En een goede detective op zijn tijd. Mijn vrouw is er ook gek op. Impact of Morris, Oh ja, daar is ze helemaal idolaat van. En ik vind het ook interessant hoor. Absoluut leuk. Zo'n goede films, mooi kil. En als er geen leuke dingen zijn dan kan ik heel goed zappen. Dat vindt mijn vrouw ietsje minder geschikt. Maar, uh, en dan blijft er altijd over sport. De televisie gaat gelijk uit bij... Ik heb wel eens gekeken, maar als ik nou elke dag naar Pauw moet kijken... dat uh, hoeft voor mij niet zo nodig. 7 over elf, we gaan beginnen. er is mij te veel politiek en, uh, en zeker nog een beetje te veel linkse politiek... dan kijk ik liever naar Hubert Houtan. Muziek erbij, we gaan muziek erbij jongens. Oké. Okay. Ja, het, dat loopt er bij hem waarschijnlijk wel terug. Maar hij heeft uh, ook weer goede muziekdingen. Hij weet overal, hij heeft die verstand van. Hij kan goed dansen, hij kan goed zingen, hij kan alles. En hij vind ik best leuke gasten. Maar ja, het houdt ook wel eens een keer op, hè. Elk programma houdt een keer op. Tot slot, als ik de mensen van de media één advies mag geven... dan is dat... Er zijn er misschien wel iets te veel, media, journalisten... en ze weten van gekkigheid niet meer wat ze ervan maken en vertellen moeten. De bladen moeten vol en de, ja, de, de radio moet vol en de televisie moet vol. Ja, er zijn te veel commerciële zenders, er zijn te veel NPO 1, 2, 3. Waarom? Waarom niet één of, alleen, of één, twee, maar waarom drie? Voor mij mag het wel een beetje minder. De media-favorieten, hoe zover voorradig op de netten die ter beschikking staan... van Gijs van Lemp, vroeger Formule 1-coureur. Ja, aan het eind van de middag max natuurlijk, de Grand Prix van Bahrein. Gio Lippens, uh, Parijs-Roubaix, net zo'n mooie zondag als vorige week, Gio. Ja, zeker qua weer trouwens een veel mooiere zondag. Want het is stralend weer op dit moment in Noord-Frankrijk. Het heeft wel geregend. Betekent dat sommige kasseistroken, zoals het beruchte bos van Valère, dat dat er toch slecht bij zal liggen. Maar hier op de wielerbaan in Roubaix is het stralend zonnig en onderweg. Ook de renners die hebben nog 200 kilometer af te leggen. We hebben een kopgroep van zes man met drie Belgen daarbij. Jelle Wallais, dat vorig jaar ook in de lange ontsnapping. Dan hebben we Jimmy Duquesnois en Ludovic Robet. En dan hebben we nog een Noord-Bistreu. Een Zwitser, Delier en een Spanjaard Soler. Dat zijn de zes koplopers. Geen Nederlanders erbij. Maar de laatste tijd zijn we wel verwend met Nederlanders in de finale. Denk nog maar even terug inderdaad aan die andere mooie koers van afgelopen zondag. Toen Nicky Terpstra de Ronde van Vlaanderen won. Voor het eerst sinds lange tijd weer eens een Nederlander daar. De allerbeste. En Terpstra dat lees je hier in alle kranten, is overal zo'n beetje de grote favoriet. Hij is de topfavoriet door iedereen bestempeld, zowel in de Franse kranten, in de Belgische media, als bij ons in Nederland. Terpstra dus de grote favoriet. En daar zit dan nog een heel pak achter met Greg van Avermaat, Peter Sagan, Gilbert van Marken noem ze allemaal maar op. Zijn allemaal kanshebbers hier op parijs roubaix Er wordt hard gereden, dat heeft ook te maken met de gunstige weersomstandigheden. 50 kilometer in het eerste uur afgelegd. En over een kilometertje of 35, 40, dan gaan we naar de eerste strook, De eerste van de 29 stroken in totaal. Met die kopgroep dus. 4 minuten en 10 seconden voorsprong. Nog 200 kilometer te rijden. Is het ook stralend weer in Utrecht? Ja. Want ze spelen tegen ADO Ragnar Niemeijer. Absoluut. Het staat 0-0 na bijna 2 minuten. Utrecht in de aanval van de streek vanaf de rechterkant. Wel een lekker schot. Maar een halve meter over de kruising heen. Bij het doel van ADO Den Haag. En zo blijft het nog eventjes 0-0. Die bal is wel aangeraakt. Utrecht krijgt al de tweede hoekschop van dit duel. Het zijn de nummers 5 en 9. Utrecht jaagt op plek 4. En ADO wil graag de negende plek op zijn minst behouden. Met het oog op de play-offs Europees voetbal. Wie weet aan het einde van het seizoen nog geen ayoub bij Utrecht. Emanuel Son opnieuw zijn vervanger. En nu komt die bal voor het doel richting Willem Jansen. Maar doelman Groothuizen van Adel hoeft niet in actie te komen. Zwinkels, de keeper normaal, heeft een liesblessure. En dit uh, neefje van Angela Groothuizen staat voor het eerst onder de lat bij Adel Den Haag. Dat wel meer wijzigingen heeft Trevor David als rechterverdediger. Beugelsdijk terug van een hamstringblessure in het hart van de verdediging. En voorin geen Valkenburg, niet 100% ook op de bank. En Geraldo Becker speelt weer voor hem. Ado wil naar voren toe met Beugelsdijk. Dat lukt ook wel, maar levert in bij Lee Wind. Die staat te wachten net op de helft van FC Utrecht. Ja, dat leek een tijdje die vierde plaats wel vast in handen te hebben. Maar is toch na nou bijvoorbeeld de nederlaag van vorige week bij Willem II wat weggezakt. 0-0 zoals ik zei in de zon. Jasje uit voor het eerst. Drie minuten aan de gang. Tot twee uur de perstribune. Met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. En vooral met acteur Robert de Hoog. Te zien in Zuidas, maar uh, al eerder te zien uh, in Skin, Nova Zembla, de internationale serie Crossing Lines. Op televisie, Robert, maakten we kennis met je... in de advocatenserie Keizer en de Boer 2007. Timo, die avond op het viaduct, was er toen een derde persoon bij? Wie zegt dat? Patrick. Ja. Patrick, die moet je kop houden. Zeg maar tegen hem dat hij zijn kop moet houden. Ik ben jouw advocaat, niet die van Patrick. Frankie, je moeder is overleuk. Is dat zo, papa? Nee! Wat een kalkeleier! Kalkerop, joh. Oké, okay, einde straat rechtsaf. Kloters wat zeg je? Zei dit dat? Sorry, zon. Ja, hij won vorig jaar als 19-jarige het gouden kalf voor zijn mannelijke hoofdrol in de telefilm Skin. Het juryrapport sprak over de ontdekking van een acteur van wereldklasse. En nu is hij voor diezelfde rol genomineerd voor een internationale Emmy Award. Het, ik, ik geloof dat gouden kalf van niet. En toen werd ik maandag gebeld. Die zeiden, Je bent genomineerd voor een Emmy. Nou, toen heeft de hele school mee mogen genieten van mijn geschreeuw, volgens mij. Ja, was je blij, man? Wat is die! Het nieuwe land. Dova Zimmer. Gerrit, Gerrit de Veer. Ik wil schrijven hoor. Heeft u nog tijd gehad om erover na te denken? Als ik terugkom, ben ik rijk. En toen dacht ik van, nou ja, de eerste Nederlandse 3 d film, daar wil ik gewoon aan meedoen. Dus toen heb ik gevraagd, uh, mag ik de auditie voor doen? Even de vraag, want op een gegeven moment, jullie zijn een liefdespaar. Hè? Ja. Hij smacht naar jou, terwijl hij daar in die kou zit. Hij denkt alleen maar aan jou. En dat daardoor overleeft hij dit? Ja. ja. Uh, dat moet een match Chemistry. chemistry, ja. chemistry weet ik veel, hoe al die woorden heten. Voelde jij die onmiddellijk toen je zag? Kijk dit. eens nou, Robert, het is een ontzettend lekker ding. Ja. Ja. Hey, hey, hey, yeah. I don't know the girl, Oké? Okay? I do a job. I get paid, I go home. You better get me to a hospital, because if I bleed to death, you are going to jail. You bleed to death, you're going in the canal. What kind of cops are you? Crossing lines, hè? Ja. ja. Was dat de Spielberg... Uh... Nee, dat was niet de uh, Spielberg. Hadden we de er hem eruit geknipt, Spielberg, of niet? Uh, Spielberg vrouwen. had mij <laughs> eruit uitgeknipt, zeg. Ja, dat was hij nee. uitgeknipt. Ja. Is dat heel erg? Nee. Nee, ja, god, dat gebeurt. Tuurlijk wel. Nee, ja, ik vind dat echt... Ik bedoel, dat... dat kijk, dat, dat hoort erbij. En de, die rol was zo klein... dat ik wist dat dat gewoon het risico was toen ik daar aan begon. En uh, het, het gaat mij echt meer om de ervaring. En het was leuk geweest als ik erin had gezeten. Natuurlijk, dat was waanzinnig geweest. Maar nee, ik ben daar niet heel rauwig over. En wat voor ervaring is dat dan? Nou ja, het is gewoon... Je komt op een set terecht waar onge Ik liep daar binnen en ik zag ten eerste 400 figuranten daar staan. Dat je denkt, wauw. En vervolgens... Kwam hij op mij aflopen en hij wist wie ik was. Hij zei. hey Robert, how are you? <laughs> Toen dacht ik, wauw, ongelooflijk. Ja, wat zeg je tegen hem dan? Nou ja, je, je, wil, je wil hem uh... ook imponeren. Dus je wil ook vooral rustig blijven. Ik dacht ook <laughs> ja, vooral, ja, ik kom, wil niet kom. laten zien. Uh, je ja, moet nee. gewoon. Maar ja, het is, het is een fantastische, legendarische filmmaker. Ja. En daar sta je dan even mee, twee, uh, ja. drie dagen. Maar dat voel je ook, dat hij legendarisch is? Ja, je voelt gewoon de, de swing die ze daar... Ook zijn cameraman Janusz Kaminski... die daar met een sigaar in zijn mond die shot stond te maken. En als hij dan een andere lens wilde... als hij bijvoorbeeld een, een closer shot wilde maken... kreeg hij gewoon een nieuwe camera op zijn schouder. Dus je voelt gewoon, dit is Hollywood, weet je. Dat is wel te gek om mee te maken. Het smaakt dat nou meer? Ja, nou, het is ontzettend leuk om daar uh, een keertje... Uh, rond te lopen. En, en maar het is natuurlijk waanzinnig... als je daar een grote rol in zou spelen. Ja. En welke regisseur hier bewaar je goede herinneringen? Um, ik bewaar heel veel goede herinneringen... op toneelvlak aan Ivo van Hoven... waar ik veel mee heb gewerkt. Dat, die, dat is wel echt mijn, mijn mentor geworden. Uh, daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd. Wat leer je van zo'n man? Ja, hij, hij leert je ongelooflijk... Uh, hij geeft je heel veel vertrouwen. En je leert gewoon zelf als acteur... je eigen rol verzinnen, je karakter creëren, maken... En waar hij, hij is niet heel erg van psychologie. Um, dus dat, ik ben heel blij dat ik dat geleerd heb. Dat je niet overal de psychologie achter hoeft te zoeken... maar gewoon de situatie moet zien zoals die is. Nou ja, je hoort de acteurs wel zeggen... ja, dan, dan moet ik me toch helemaal in de... Personages in gaan leven. En uh, weet je wel, die moeten bijna het personage worden. Maar jij zegt nu dat hoeft niet? Nou, het hoeft niet altijd. Voor sommige rollen moet het wel. En uh, sommige rollen lenen zich daar ook heel erg voor. Maar in een toneelstuk is jouw karakter niet per definitie het allerbelangrijkste. Het, het is ook decor, muziek, licht, set. Alle acteurs bij elkaar. Zeker bij een ensemblegezelschap als okay. Toneelgroep Amsterdam. gaat het niet uh, per se om één karakter. Het is wel een hoofd. Een voorstelling heeft bijvoorbeeld vanavond. Vanmiddag is de première van Oedipus in Amsterdam. Van op Amsterdam met Hans Kesting als Oedipus. Nou, dat gaat natuurlijk over zijn karakter. Maar alle karakters daaromheen sturen wel zijn karakter. Dus iedereen is even belangrijk in zo'n voorstelling. Want uh, die scène die we net hoorden... daar speelde je met Donald Sutherland, hè? Ja, en uh, de scène die we hoorden... was volgens mij met William Fishner. Mm -hmm. uh, een man die beroemd is geworden door Prison Break... en in de Batman-films uh, heeft gespeeld. Ja, dat was een waanzinnige ervaring. Zeker ook om die... De, de, je, je kijkt naar die mensen... je plaatst je altijd op een voetstuk... maar als je dan met ze aan het acteren bent... dan merk je gewoon, oh ja, dat zijn ook gewoon acteurs. Oh ja, toch wel, want ik, je zou ook ja. kunnen denken... de onzekere Robert die je net geschetst hebt... die wordt daar nog onzekerder van tegenover dit soort kanonnen. Nee, want je bent... Je bent met elkaar gewoon op de set en je moet uh, met elkaar een scène spelen. Het is niet dat hij in zijn eentje uh, die scène staat te spelen, maar dat doe je met elkaar. Dus je zoekt elkaar op in je kwetsbaarheid en je probeert met elkaar een mooie scène te maken. En jouw zekerheid is, hij kan niet zonder jou? Nou, zo denk ik niet per se, maar ja. het, zo gebeurt dat gewoon. Dat, dat voel je gewoon. Er is niet een soort van ding als je de set opkomt dat mensen zeggen van... oh, ik ben uh, die grote beroemde acteur. Nee, zo gedroegen ja. zij zich niet. Dat zal best wel eens gebeuren, maar zo heb ik dat niet ervaren. Nou hoorden we dat je als jij, zeker bij een rollen op het toneel, die soms hè, lange monologen uh, in zich hebben, dat je ook aan de hand van muziek je, je scènes leert, de je teksten. Dat je een, in je hoofd een muziekstuk hebt en dat je daar dan als het ware dat verhaal bij verzint. Ja, klopt. Read nou, eens uit hoe dat werkt ja, in je hoofd? Nou, ik heb bijvoorbeeld voor de Zuidas maak ik dan een afspeellijst... Um, en dan zet ik allemaal nummers in en die luister ik dan bijvoorbeeld als ik naar de set. Maar, toe ga. Maar wat luister je? Nou, als ik de Zuidas luister, ik heb daar bijvoorbeeld, staat heel veel Debussy, staat daartussen, uh, La Mer. En dan luister ik daarnaar. en dat, dat verbind ik dan aan dat karakter. Dus dat geeft me een, uh, brengt een bepaalde energie met zich mee en die energie verbind ik dan weer aan dat karakter. Want je kijkt ook op je telefoon, zie ik. Uh, nou, ik, ging, ik dacht van, uh, ik moet even, als je om nummers gaat vragen, dan ga ik het zeggen. Ja, ja, ja, Maar het is klassiek altijd, of niet? Nee, nou, voor de Zuidas dus wel. Ik heb een, uh, een andere serie gedaan, daar is het dan weer uh, Duitse techno. Omdat ik dacht van, oh, dat, is een, dat heeft zo'n donkere, grimy energie. Dat, dat is goed voor dit. Maar dan heb je dus een scène en dan denk je aan Debussy. Maar die hoor je niet letterlijk op de, op de set. Nee, maar dus die, dus... Hoor je, die probeer je dan op te roepen en dan weet je al je teksten weer? Nou, mijn teksten die, uh, die verbind ik niet per se aan die nummers. Het is gewoon een energie. Die muziek luister ik ochtends voordat ik naar de set ga. Luister ik die en dan kom ik in die energie. En die kan ik dan vasthouden gedurende de dag. Maar dan leer je ook tekst. Die teksten leer ik uh, of on, op die muziek, maar die teksten leer ik ook, ook omdat het op een set, zeker uh, voor toneel, is het anders. Op een filmset is het ook nog heel vaak 's ochtends'. Uh, we hebben de scène veranderd, die in die zin oh ja. zijn eruit, dus daar moet je heel snel op zien. Maar begrijp ik dan dat je de Bussy als achtergrondmuziek gebruikt voor de tekst? Ja, ja? ja zo kan je het wel stellen, ja. ja. Nou ja, ik vind dat wel knap, want ik bedoel, dat is muziek om naar te luisteren, om van te genieten. Ja. Ja, ja oneerbiedig zeg ik dan, eh, maak je er behang van. Dat, dat geeft nou, jou makkelijke mogelijkheden om die tekst eh, in je hoofd te krijgen. Ja, maar en ook, het heeft vooral met de energie van de ja? muziek te maken. Maar wat, geeft dan, wat, wat, geeft dan, wat is dat, energiegeven? Want nou, wat heeft die voor klassieke energie muziek, heeft Debussy? Nou, ik vind het een krachtige, melodische uh, muziek... waar heel veel geheimen in zitten. en waar, waarin ik, uh, uh, ik zie die muziek dan meer als mijn karakter. Als ik een karakter moet neerzetten, dan denk ik... wat voor muziek is dat karakter? En dit karakter was voor mij dan Debussy. Want wat is het voor karakter, deze man? Nou, het is een man die, die heel zeker en krachtig overkomt wat die muziek kan zijn. Maar ook heel mysterieus. Waardoor je niet weet wat gebeurt er nu precies gebeurt. En in wat voor energie zit hij nu? Dus het schiet van, van verschillende uh, uh, energieën. Uh, uit elkaar. En dat vind ik ook bij die muziek kloppen. En dat vind ik dan gewoon omdat ik zit te scrollen en ik luister dingen. En dan denk ik van dit is de muziek leuk. die hierbij hoort. Is dat een leuk proces leren van teksten? Heel leuk. Ja? Ja vind ik heel leuk. Ja. Vond je vroeger ook leuk allerlei dingen leren aan woordjes? En, of is dat een totaal... Nee dat, wel, dat was wel <laughs> iets anders. Vroeger was ik totaal niet van het leren. Maar het is gewoon leuk omdat je dus dat karakter gaat zoeken. En, uh, uh, uh, en ik heb ook altijd echt heel veel zin om gewoon die rollen te spelen. Dus als je dan die tekst gaat leren, dan ga je ook zo het vormen. Of dan denk je, oh, deze scène gaat volgens mij hier over. Maar dat is wel heel psychologisch toch? Dat je echt deze ja, jongen. Ja, maar dat is, dat is film hè. Dat is, in theater werkt het echt anders. In theater ga je het namelijk pas vinden op de repetitievloer. Daar ga je wel voorbereiden en dan ga je een kleur zoeken van dit wordt volgens mij de kleur van het karakter. Maar met elkaar vind je dan het toneelstuk en die rol op, op de vloer. Dan moet je in film, ja. vind ik al, gevonden hebben voordat je gaat draaien. Maar ja. dan, dan is film, begrijp ik, voor de acteur een eenzamer proces... dan een, een toneelvoorstelling in de theaters. Omdat je dat met elkaar echt uitvindt. Ja, en je speelt op de avond zelf die hele lijn uit. Ja. Film is toch wat sporadischer... en die hele lijn wordt nog eens gecreëerd in de montagekamer. En maakt het dat lastiger voor de acteur, film... Nou, je moet je gewoon heel goed voorbereiden, vind ik. Althans, dat is de manier die ik prettig vind. Andere acteurs zullen het wellicht uh, op een andere manier doen. Maar dat is, werkt voor mij heel goed. Omdat ik dan in mijn hoofd helemaal dat karakter kan vormen. voordat er, En ik weet nog dat ze er in een montage heel ander karakter van zouden kunnen maken... Maar ik, ik wil het, om het aan mezelf te verkopen, moet ik het tot in ja. de puntjes hebben voorbereid. Maar stoort je dat? Dat, dat het karakter verandert uh, ten opzichte van wat je zelf had bedacht? Nee, want ik denk dat als je het zo goed voorbereidt... dat je um, er niet echt iets anders ja. van kan maken. En dan staat je karakter gewoon heel stevig. Als jij uit de losse pols maar op de set komt en denkt van... ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen, dus ik ga maar gewoon spelen. Ja, dan moeten zij ook wel iets maken, want je hebt je gewoon niet goed voorbereid. Dan staat er geen karakter. 22 mannen in de zon in Utrecht tegen ja. Ado Ragnar Niemeijer. Absoluut 0-0. Behoorlijk uh, Utrecht. Bijna richtingsverkeer, Maar gek genoeg uh, na het eerste kwartier was de kans uh, die het grootste was. Voor Geraldo Becker. Het was benen in die groothuizen. Die debuterende Ado-keeper met een lange trap. Bijna zijn eerste assist, want die bal kwam bij de snelle bekker terecht. Die schoot van 25 meter en deed dat echt maar een centimeter langs de voor hem. Verkeerde kant van de paal, Utrecht nog het meest dreigend geweest... met dat schot uit mijn eerste bijdrage van de streek die toen overschoot. Aan de rechterkant nu wel, balbezit Utrecht. Maar makkelijk ingeleverd bij Trevor David. Het is een herhaling van het openingsduel van dit seizoen. Toen won Utrecht onder meer door twee doelpunten van de man die nu op de bank zit. Cyril Dessers met 3-0. In Den Haag. En Utrecht kreeg in dit duel al zes hoekschoppen. Daar is het niet heel gevaarlijk uit geweest. Maar het heeft wel weer de bal. Met Emanuelson in de as van het veld. Naar Labiat staat een meter of wat voor het strafschopgebied van Den Haag. Bal ingeleverd. El Kayati. Becker naar de grond gewerkt. Door Klieg. Maar de aanval gaat verder. Dat is goed gezien door de scheidsrechter. En dan is het Goppel die uitkomt op de achterlijn. Aan de rechterkant van... Utrecht Jansen tegenover hem. De aanvoerder, goede voorzet. El Kayati bij de verre paal met het hoofd. Dat is een behoorlijke mogelijkheid. Hij kopt hem naast en over. Ook allemaal een beetje minder bij El Kayati. Sowieso bij Ado. Hè. Vijf wedstrijden. De laatste vijf neemt eens. Vier keer verloren. Alleen uitgewonnen in Rotterdam bij Excelsior. En hij kopt die bal zojuist dus. El Kayati voor een leeg vak... Waar uh, ja, eigenlijk de ADO aanhanger had moeten zitten. Maar al die uh, ellende gisteravond in en rond uh, Utrecht. Jan van Zanen, de burgemeester, heeft uh, gezegd van... Uh, nou, daar moesten we maar eens niet aan beginnen. Al die uh, mensen in dat, uh, dat ADO-vak. 0-0 en volgens mij jullie hebben Robert daar zitten. Ja, ja. heb Vorig jaar eens gezien op de redactie van ons <laughs> eigen studio sporten. Ja, ja, hij is een voetbalfan. Ja. ja. Die ja. was toen mee met uh, volgens mij zijn maatje de Ridder of niet? Ja, klopt. met de met de, ja natuurlijk. een keer. Ja, ja. ja. zeker. Ja, dat is, dat is je vaste voetbalvriend en, en je, je, je goede vriend van je. Daniel de Ridder. Ja, Daniel, ja, ja. Daniel ja. de Ridder. Goede vriend. Auteur Ajax. Auteur Ajax. Ja, ja. klopt. En ja. ja. ja. jij bent ook van Ajax. Ik ben ook van Ajax. Ja, ja, ja. Alfa aan de Rijn ben je geboren, hè? Alphen aan de Rijn. Nee, ik ben niet in Alfa aan de Rijn geboren. Oh. Ik ben opgegroeid. Ik ben in Leiden dorp geboren. Nou, dan had je wel de ADO Den Haag kunnen kiezen. Maar jij kiest ja. voor A Ajax. Ik kies voor Ajax, ja. Ja, ja. ja begrijp ik ook wel. Want het leuke is, uh, Robert de Hoge Acteur... dat jij met een mede-acteur, namelijk Gijs Scholten van Aanschaat. Ja. hebben wij begrepen, uh, een weddenschap hebt als het gaat om, uh, om Ajax. Ja, we hebben een, uh, een appgroepje met z'n tweeën... waarin wij de, uh, de uitslagen voorspellen. Van uh, um, uh, gisteren toevallig ook PSV, uh, AZ. Uh, en dan uh, gooien we degene die dichtstbij zit, uh, die, uh, die wint. En de ander gooit 10 ah. euro in de pot... en aan het einde van het seizoen gaan we daar uh, mooi van uit ah, En wat had je voor PSV, AZ... Ik had AZ uh, uh, op een 3-1 overwinning. Okay. Dat leek uh, lang goed te gaan, maar ja. helaas. 3-2, ja. En wie van jullie heeft meestal gelijk? Ik had in het begin heel veel gelijk, maar Gijs heeft, me toch, uh, weer, uh, heeft zich toch weer naast me gezet. Ja. Ja, weet je waar Gijs uithangt nu? Nee, dat weet ik ja, volgens niet. mij zit hij in Milaan. Uh, moet hij spelen op dit moment zelfs? Oh, dat zou ja. best wel eens kunnen, ja. ja, ja, ja. En Van Huis ook, hè? En Van Huis, ja. Wat zou zo'n acteur doen in Milaan, denk je dan? Hè? Wat was voor stuk daar? Ajax kijken op zijn telefoon. Is dat... dat <laughs> nee, maar dat, weet je, dat, dat doen acteurs, cabaretsjes. Ze zitten in de pauze van de voorstelling toch altijd even te kijken... als het uitkomt naar nou, een... Champions League wedstrijd. Wij ja, nou, moesten een voorstelling spelen, de Fountainhead... tijdens de legendarische wedstrijd van Oranje tegen Spanje. <laughs> en toen stonden we 1-0 achter. En toen kwam Hans Kessing het toneel oplopen. En die zei, 4-1 voor Nederland. <laughs> toen zaten alle technische jongens... hadden allemaal schermen in de coulissen gezet om te kijken. Hij staat in het Piccolo Teatro di Milano. Ah, oh, mooi. Op dit moment, hè? Mooi. <laughs> Wat wil jij de komende jaren nog verbeteren aan je eigen spel? Toe... Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik, uh, um, ik denk dat je um, gewoon veel moet blijven leren. En veel dingen moet blijven doen buiten je comfortzone. Als je, ik ben altijd heel erg bang voor... Um, maar ergens veilig, rustig zitten en dan uh, lekker lui uh, doorspelen. En, uh, ja, noem eens eentje. Lekker buiten je comfortzone. Nou, ik heb bijvoorbeeld, uh, ik heb dat nu weer zuid als gedaan, maar ik heb heel lang alleen maar toneel gespeeld. En ik vind het nu ook wel weer goed om weer veel te gaan filmen. Omdat dat een, een ding is waar ik begonnen ben in mijn carrière. Uh, nou, toen heb ik, ik zeg altijd, het toneelgroep Amsterdam heeft mij echt opgeleid. Daar ben ik gevormd als acteur. En volwassen geworden als acteur. En ik vind het nu ook wel weer interessant om die ontwikkeling weer in te zetten in het... In het vak waar ik in begonnen ben. Maar is dat buiten je comfortzone? Ja, omdat ik dat lang niet heb gedaan. En ik voel me nu heel veilig en prettig bij nu op Amsterdam. En ik denk dat ik die ontwikkeling dan ook weer op een ander vlak wil zitten. Ja, inzetten. je wil je weer eigenlijk een beetje onveilig voelen om te ja. groeien. Ja, dat, ik denk dat dat belangrijk is. En je moet ook natuurlijk de mogelijkheden hebben. En, um, maar bijvoorbeeld ook, ik zou ook wel dingen willen maken of willen schrijven of zo. Dat zijn ook dingen die ik nog niet heb ontdekt, die ik graag wil ontdekken. Maar heb je daar wel al gepioneerd op dat terrein? Nou, ik ben er wel zo voorzichtig mee bezig. Maar um, ja, goed, daarin moet je ook weer, daar begin ik vanaf nul. Weet je, daar heb ik geen ervaring mee. En um, ik weet ook nog helemaal niet. Misschien heb ik daar ook wel helemaal geen talent voor. Maar dat wil ik wel uitzoeken. En ik, ik hou er gewoon van om mezelf in het diepe te gooien. Dus als het me ergens heel veilig voelt, dan denk mm -hmm. ik van en nu moet ik weer door om uh, te kijken waar het onveilig is. Waar ben je nu aan bezig dan? Behalve in Zuidas, maar dat is vanavond te zien deel, uh, zoveel. De, de, deel 2. Deel 2 natuurlijk. Deel 2, ja. vanavond, ja. Uh, nou Er de, de, de komen nog wat andere series aan en een film die binnenkort wordt opgenomen... waar ik dan helaas, ik vind dat het altijd heel stom om dat soort dingen te zeggen... als je er niks over mag zeggen, maar daar kan ik nog niks over zeggen. Maar uh, nou, ik zou heel graag een korte film bijvoorbeeld uh, willen maken dit jaar. En dan denk ik van, nou, is dat realistisch dit jaar? Nou, dan moet ik maar iets gaan schrijven. Maar waar mag je niks over zeggen? Ja, over die, over, die, over die projecten die eraan komen. Oh, van wie mag dat niet? Van de baas. Oh, van ons mag het wel, hoor. Ja, dat, dat begrijp ik, ja. zijn ja, nee, ja, ja, niet ja, kinderachtig. Ja. Nee, nee, oh. sorry. Maar waarom doen mensen daar zo geheimzinnig aan? Nou, omdat voornamelijk uh, het project wat ik heb gedaan... is een... Uh, is een project waar veel over te doen is, zeker ook in het nieuws. Um, dus dat ligt, nog, dat ligt gewoon gevoelig. En dat moet gewoon op een goede manier naar buiten worden gebracht. Want anders... Nou ja, ik denk, ga even speculeren, maar wat is gevoelig? Ik, ja. ik, ik zeg nu alweer te veel. Ja, ja, natuurlijk. Nou ja, kijk, wat, wat is gevoelig? Dat is de, de rechtszaak Holleder misschien, of, of dat is uh, islamitische uh, terreurdaden. Bedoel, dat is waar de maatschappij mee bezig is. Klopt. Ja. ja, daar is de maatschappij mee bezig. Ja. Ja. Maar de, de, ik kan zeggen dat daar de serie niet over gaat. Oh, over nou, die dan worden we dus wel, moet wel er een spannend heel spannend onderwerpen. ben jij ja. voorzichtig, Robert. Ja. ja, je hebt opdracht natuurlijk. Ja. Ik heb opdracht, ja. Oh. Zijn er nou scènes, want wij gaan natuurlijk allemaal die serie volgen. Ja. Ik heb die van vanavond al gezien. Uh, en ik heb zelf rechter gestudeerd. Dus ik heb met veel plezier zitten kijken. Um, hmm. Is er nou een scène die jij uh, zelf hebt gezien in de montage... waarvan je denkt, yes, daar was ik echt zo tevreden over? Nou, ik heb uh, nogmaals, ik heb de eerste twee afleveringen alleen maar gezien, dus ik weet niet wat er... Je Ja, de nog... rest nog niet gezien? Nee, ik heb de rest nog ook niet gezien. Nee, nee, nee. Uh, maar er zijn wel een aantal dingen die we gedraaid hebben. Er komen gewoon een aantal onderwerpen voorbij die ik belangrijk vind. Um, het gaat, er komt een onderwerp over een transgender voorbij... die weg wordt gepest op haar werk. Uh, een groot bedrijf, uh, hoge functie in dat bedrijf. Dat gaan wij dan behandelen. Ja, dat is aflevering 2. Dat is aflevering 2, ja. Die, de, de, de, die komt vanavond op televisie. En ja. PO3, kwart over negen. Ja. Klopt. Ja, nou, vaker zeggen we het niet. <laughs> uh, maar voor mijn eigen karakter, um, ja, het is een jongen vol bravoure, maar er zit ook een, een, een, een, een mysterie in hem of een geschiedenis die hij niet deelt... die uh, gedurende de serie naar boven komt, waardoor hij steeds emotioneler wordt... en uh, ook mensen om zich heen moet verzamelen die er voor hem zijn. En dat vind ik vooral voor mijn karakter een, uh, een interessante ontwikkeling. Acteurs dromen natuurlijk ook van de rol van hun leven... Ja, maar ja, wat is de rol van... Dat weet ik niet, dat kan ik aan jou vragen. Uh, nou, ik denk dat skin bijvoorbeeld op dat moment in mijn leven... Nou ja. de rol van mijn leven was. Ja, maar die heb je gespeeld. Die heb ik gespeeld. Maar ja. soms heb je ook nog wel een ideaal. Hè? Dat je denkt van, uh, dit is hem, hier denk ik aan. Ja, goed, uh, dat weet ik op dit moment niet. Ik vind ook dat dat soort dingen stromen. En ik geloof, de, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat... Uh, ik weet bijvoorbeeld dat het boek Gimmick van Joost Zwageman verfilmd ja. gaat worden. Dat is mijn lievelingsboek. Um, een, een rol die ik heel graag zou willen spelen. Um, maar goed, dat moet ook maar samenkomen. Uh, dat moeten die mensen... Maar wie weer... gaat dat verfilmen dan? Uh, ik weet dat Paul Ruven dat gaat produceren okay. en dat uh, Simone van Düsseldorp volgens mij daar de regie van moet. Ja. En jij zegt nu, daar wil ik in meedoen, want dit, dit, is, nou ja, dit is mijn schrijver. Dit is, is mijn boek. Dat, dat is mijn boek, ja, daar zou ik heel graag in willen ja. spelen. Maar goed, dat, dat ik dat heel graag wil, betekent nog nee. niet dat dat dan de rol van mijn leven is. Maar nou ben ik castingdirecteur en ik hoor dat. Ja. Uh, hoe werkt zo'n proces? Die bellen jou, uh, die mensen <lacht> en zeggen, uh, Robert, kom eens auditie doen? Um, nou, als er audities Weet voor zijn, dus ja. dan word je misschien uitgenodigd we, we, we, daarvoor. Ja. Is het niet voor alle rollen audities? Ja, zeker. Er nee, oh. ja, zijn voor alle grote ja. filmseries, toneelvoorstellingen... worden er gewoon audities gehad. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dan word je uitgenodigd, ben je hartstikke zenuwachtig natuurlijk. Dan je je, ja, dit is mijn kans, dit ja. is mijn liefde. Maar lief ik geloof er namelijk ook wel heel erg in... als ik nou bijvoorbeeld voor dit project audities zou doen... en ik word het niet, geloof ik ook heel erg in, in het idee... dan is dat dus niet mijn rol. Oh. Daar ja. geloof ik ook. Ja, oh. omdat het natuurlijk... Het is dus daar heb je niet de pest over in. Nee, nou ja, ik kan ja. er een halve dag de pest over in hebben... omdat ik denk van dit is mijn lievelingsboek... en die rol ja. zou ik heel graag willen spelen. Maar als de regisseur dat met iemand anders moet doen... dan ja. is dat ook het beste voor die film en voor dat verhaal. En dan dan vind dan ben... je wel heel aardig voor die regisseur en die casting. Hoor. Nou ja, ik kan heel kwaad worden, maar ja. Ja, daar heeft niemand iets aan. Het is een heel rustgevende <lacht> gedachte... Accepteren. Ja. ja, en ik geloof dus ook echt dat zoals Kin op mijn pad kwam destijds... en op dat moment de film van mijn leven werd... zo geloof ik daar ook in, met andere projecten. Fijn dat je hier was, Robert Hoog. Dankjewel. En zometeen record international bij het handbal. Lambert Schuurs, tot zodanig. De De Perstribune, een programma van Max. NPO Radio 1. Kwesties. Kwesties. Kwesties. Voor Nederlanders geldt code rood om naar Afghanistan af te reizen. Niet gaan dus. Maar van de hoogste rechter in Nederland mogen we de Afghanen wel terugsturen. Terecht of niet? En hoe moeten Nederlandse media eigenlijk omgaan met vluchtelingen? Het debatprogramma van NPO Radio 1 komt deze week uit Wageningen. Waar uitgeprocedeerde vluchtelingen van de gemeente mogen blijven. Kwesties. Vanavond om 8 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Let op. Dit is het grillalarm. Want het wordt eindelijk barbecue weer. Dus snel naar macro voor onze superscherpe barbecue aanbiedingen. Echt alles voor de perfecte barbecue vind je bij Macro. Zoals dit weekend, Braziliaanse ribeye per kilo voor maar 12,50. Kijk op macro.nl. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip gewoon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk... kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen... leverde hem een middagje inside the bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom... Kijk, daar staan waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu al vanaf 20.175 euro of lease vanaf 339 euro per maand. Kijk op Ford.nl. Bij Independer begrijpen we dat een huis kopen een belangrijke beslissing is. Maar kun je ook zelf een hypotheek kiezen? Wij vinden van wel. Daarom zorgen wij ervoor dat je zelf je hypotheek online kunt kiezen. En altijd met begeleiding van een van onze hypotheek-experts. Regel zelf de beste hypotheek voor jou, bij Independer. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Boek nu een rondreis, cruise of stedentrip... en profiteer van korting tot wel 100 euro per persoon. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Je weet van tevoren precies wat je betaalt voor je hypotheek. Eén scherp tarief... Hoe vaak je ons ook belt. Regel zelf de beste hypotheek voor jou bij Independer. Kras Kortingsdagen. Nu met korting tot wel 100 euro per persoon. Dit is de reis van jouw toekomst. De treinen rijden zo vaak dat een reisplanner niet nodig is. Je smartwatch vindt de laatste vrije stoel. En voor je het weet ben je in Londen of Parijs. Hoe sneller het zover is, hoe beter. Daarom werk je bij NS vandaag aan de mobiliteit van de toekomst. Zo rijdt er nu al elke 10 minuten een trein tussen Eindhoven en Amsterdam. De reis van morgen begint bij jou. Kijk op werkenbijns.nl.